Er zijn flinke problemen op de ring van Amsterdam, de A10. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd en daardoor is de weg helemaal dicht. Er staat file vanaf de A10 Noord, vanaf Landsmeer tot aan de afrit Amsterdam Centrum. 7 kilometer met een half uur vertraging. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Diemen over de A1, A9 en de A2. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 7 kilometer. Met daar ongeveer een half uur extra reistijd.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 a store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want her. Be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, learn is just like a sport. Anything is all good. Let me jump in, please. In the trumpet, a little bit of Monica in my life.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 side Inmiddels 7 over 4. Welkom terug bij Zoveed op Zondag. Op een zonnige zondagmiddag of een dinsdagmiddag, als je naar de herhaling van dit programma luistert. Een hele goede dinsdagmiddag dan. Ja, aankomende zaterdag gaat het beginnen, de Tour de France. En vandaag hebben we alvast een voorproefje daarin in Drenthe. Met een hele mooie Call du daarbij. Dat zag ik net op tv. Geweldig, dat is gewoon een vuil stoort zeg maar waar ze een berg van gemaakt hebben. Ja. En daar racen ze dan overheen. En daar hebben ze ook nog kasseien en dergelijke. Nee, en e... de Col du Vam, dat klinkt wel een beetje Tour de France-achtig, zeg maar. Ja, nee, klopt. Het is een geweldig evenement. Een geweldig parcours is het ook. Het is spannend. De heren moeten trouwens nog iets van. Dan moet ik even de bril erbij pakken. Kan je het zo 57 kilometer. 57 kilometer te gaan. Met uh, uh, uh, natuurlijk, ja... Uh, yeah, uh, veel gele truien en blauwe truien, dus dat is best wel, best wel spannend. Maar het is, het is prachtig in Drenthe en uh, dit is natuurlijk een geweldig evenement. Veel golfbanen zijn ook gebouwd op uh, af, afvalbulten. Hè? Hmm. En Als je dan ziet hoeveel, uh, hoeveel uh, beesten daar dan in nestelen, vogels en konijnen en noem maar op... Het is dus een hele habitat die ontstaat dan daardoor. Wat wou je daarmee zeggen? Hoezo ongezond afval? Of? Ja, ja, ja, ja, ja, zoiets, ja. ja, ja dat het klopt. is wel opvallend. Uh, dat, dat wel. Dus, uh, dus het kan ook, zoals ook hier blijkt, uit dit parcours uh, geweldig multifunctioneel uh, gebruikt worden. Dus een goede initiatieven. Heel mooi, het derde uur, Zandvoort op zondag, op ja. zondagmiddag en dinsdagmiddag. Wat gaan we daarin doen, Hopentje? Uh, nou, heel strak, we, drie dingen. Uh, straks over een tweetal platen, Pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Williams is verkocht aan uh, Amerikanen. Ja, sneu. Dus uh, wellicht, dat, uh, ik hoop dat de naam Williams wel blijft bestaan, want het is, heeft natuurlijk wel een traditie, traditie opgebouwd in de Formule 1 wereld. Uh, ja, maar Frank en uh, Claire, die hadden, gewoon, uh, ja, die hadden dat, dat gewoon, hè, ja, dat, dat team. Familie, dat was een familiebedrijf. ja. ja. Uh, wat, uh, verder nog nieuws natuurlijk uh, uit uh, de wereld van de Formule 1 zijn we weer races, Ze gaan ook weer racen in Turkije. Dat komt er ook weer bij. Dus, uh, dus het wordt nog druk, laten we zeggen. Want ze willen toch iets naar 18 races om een beetje een. Uh in ieder geval een echte wereldkampioen te kunnen, uh, kunnen uh, noemen. Mogen ze wel naar Turkije van Rutte of niet? Ja, nou ja. Dat weet ik niet of, de, of Max van Rutte mag, om het zo maar eens te zeggen. Maar daar gaan ze dus ook weer racen. Maar daarover over een tweetal platen veel meer. En we kijken natuurlijk vooruit naar, en dat is natuurlijk wel helemaal geweldig, naar de Indy 500 die vanavond gereden gaat worden. De uh, voorbeschouwing begint om 7 uur. En uh, de race begint om kwart over acht. En uh, ja, Nederlander. Uh, van... Onze debutant. Debutant, uh, rookie noemen ze dat. Uh, die startte vanaf de tweede startrij. Hij had een vierde snelste kwalificatietijd. 360 km per uur of zo, Dat hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Daar gaan we dus ook even naar kijken. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Dobby. En het gedicht van de week. Ja, ik heb de stapel nog niet teruggekregen. Dus het blijft nog even een verrassing. Een liefhebberspannend gedicht van de week. Nog even uh, geduld. Om kwart voor vijf is het weer Het gedicht van de week. En natuurlijk veel mu muziek. Heb je hem nog niet? Download hem, hè? De set fm app Jolie nana, recherche -joli -jo. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les je ne vas pas me manquer Toi qui croyais me connaître T'es rempli de charabia Tu ne sauras plus rien du new moi Je ne peux pas supporter T'as osé me comparer T'inquiète pas je vais tout niquer C'est la putain de la Mais qui va se négliger eh, Je vais pas me négliger eh. Si c'est fini, c'est la vie C'est la vie, vie, vie Bientôt j'aurai tout en paix oui, oui, oui Jolie nana, recherche joli jo Comment on fait Je suis pas très mytho Moi j'ai le truc, je sens les people Les people C'est bon. bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Par mais mail.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 du bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Merde, merde. Ik ben du bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Het was in de jaren 80 enorm populair. We hebben het uh, op 5 star en dit maal de single The Slider Studs. Ja, het stapeltje aan heb ik weer uh, terug uh, kunnen geven aan uh, collega Albertje. Eentje bovenop kunnen leggen. Ja. Dat betekent dat we eruit zijn. Hè? Het gezicht van de dag komt dadelijk rond kwart voor vijf. Jij bent eruit. Dus ik kan... ben eruit. Oh, ik dus... moet nog afwachten of jij mij gehoord hebt. Nee, dat is, nee, is, is wel verantwoordelijkheid. <laughs> Oké, okay, nou straks om kwart voor vijf hoor je hem. ZFM Race Radio, pit report. pit report. Maar eerst hebben we onder meer nog het uh, dier van de week en ook de pit report zoals je gewend bent van ons zo uh, rond kwart over vier. De Britse Formule 1-renstal Williams is in de Amerikaanse handen gekomen. Investeringsmaatschappij Dorlington Capital is de nieuwe eigenaar. Daarmee is het voortbestaan van een van de oudste teams in de Formule 1 verzekerd. Teambaas Claire Williams meldt in een verklaring dat het team zich dankzij de overname weer kan richten op de terugkeer aan de top in de koningsklasse van de autosport. De overname heeft geen gevolgen voor de naam van het team. Williams zal ook zijn thuisbasis in het Engelse Grove houden. Hoeveel geld de Dorlington Capital in de renstal steekt is niet bekendgemaakt. Het Formule 1-team stond sinds mei te koop, omdat het in acute geldnood zat. Williams incasseerde vorig jaar een verlies van bijna 15 miljoen euro... en zag dit jaar als gevolg van de crisis nog grotere financiële problemen opdoemen. Het team tekende wel deze week een nieuwe Concorde-akkoord... waarmee het zich voor de komende vijf jaar heeft verbonden aan de Formule 1. Williams is sinds 1977 actief in de Formule 1. De negen wereldtitels bij de constructeurs... En zeven wereldkampioenen die het team leverden, zijn uit lang vervlogen tijden. Williams rijdt de laatste tijd uh, uh, helaas steeds in de achterhoede. Het uh, verbannen van de partymodus uit de Formule 1 uh, wordt volgens de racefans in één week uitgesteld. De ban is nu pas na de Grand Prix van België, die 28 tot en met 30 augustus wordt volledig van kracht. De FIA besloot om midden in het raceseizoen een band te leggen op de partymode, oftewel de kwalificatiemodus van Formule 1 auto's. In eerste instantie zou dat na de Grand Prix van Spanje direct van kracht zijn, maar is nu uitgesteld tot de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. De partymodus, zoals Lewis Hamilton het in 2018 noemde, is een grote zorg in de ogen van de Autosportfederatie. Deze modus houdt in dat de coureurs voor een korte tijd de krachtbronnen van hun beide bolides kunnen verbeteren. Voornamelijk wordt deze modus gebruikt tijdens de kwalificaties, maar ook tijdens de race op zondag. Volgens Racefans wilde VIA de partymodus verbieden omdat er de zorg heerst dat teams steeds vaker voor prestatie boven betrouwbaarheid kiezen. Vooral Mercedes heeft de kwalificatiemodus van zijn bolides aardig onder de knie. Van de zes Grand Prix die dit seizoen verreden zijn heeft de Duitse Rennstal met Lewis Hamilton of Valtteri Bottas telkens Pool veroverd. De regerend wereldkampioen maakt zich echt geen zorgen over het verbod. Het maakt niet uit wat, ze, wat zij, in ieder geval de FIA dus, doet, doen of met, wat, waar, of met wat wij te maken krijgen. Wij zijn het beste team en zullen hier als professionals mee omgaan. En wij blijven altijd zoeken naar het optimale resultaat, al dus Hamilton. Die wel snapt dat er een aanpassing in het reglement plaatsvindt. Ik kan het in het één opzicht wel begrijpen. Ze willen de races spannender maken. En dan gaan we even naar vanavond kijken. Zoals gezegd, vanavond de Indy 500, de traditionele race. Die om 7 uur live op tv te volgen is. Met de voorbeschouwingen en om kwart over 8 van start zal gaan. En nu met rookie, een Nederlander van Kalmhout. Vandaag staat de 19-jarige Linus van Kalmhout voor het eerst aan de start. In een van de grootste eendaagse autosport evenementen ter wereld. De Indy 500. De Brickyard kan voor debutanten nogal imposant en ontzagwekkend zijn. Maar de man aan het hoofddorp kijkt met groot zelfvertrouwen uit naar de race. En dan komt die stelling... Ik denk echt dat we een kans hebben om voor de overwinning te gaan... stelde hij afgelopen donderdag. Nou, we zullen het zien vanavond. Kwart overdag gaat die race van start. En alle racefans zullen aan het buis gekluisterd zijn. Kijken we nog even naar de tussenstand in het WK voor de Smeude 1-rijders... ...vinden we Lewis Hamilton met 132 punten uh, bo vet bovenaan. Maar Max Verstappen op een tweede plek met 95 punten... ...en Valtteri Bottas met 89 op een derde plaats. Albon vinden we terug op plaats 6 met 40 punten. En in de stand met de teams is het dus Mercedes met 221 punten aan, uh, aan kop. Gevolgd door Red Bull met 135 punten. En dan Racing Point, dat zijn de andere Mercedes'en, met, ja. met, met 63 punten. Goed, zoals gezegd, op 30 augustus is er weer, wordt er weer gereisd. Dat is volgende week zondag. Dan moeten we dus naar België, Rob. Klopt, nee, lekker dichtbij toch? Ja, het circuit van Spa-Francorchamps. Is dan het toneel voor uh, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e race in de serie van Velen. Goed, volgende week zondag België Spa francorchamps De start is 2 uur trouwens. Oké, okay, tien over twee. 10 half 2, toch Oké, okay, dankjewel uh, Albertje. Ja, ik denk dat die Duitser uh, wel blij met jou is. Dat je zegt vets bovenaan. Ja. Maar je bedoelt, je bedoelt uh, geen vettel, hè? Daarbij. Nee, nee, nee. Nee, oké, okay, dan is het goed. Dat was inderdaad de stand. Uh, ook uh, in het WK van uh, de Formule 1. Volgende week gaan we dus weer naar Spa toe. Maar vanavond eerst even die hele belangrijke race... met uh, onze rookie uh, van Kalthout. Uh, die uh, daar uh, gaat racen. We zijn natuurlijk allemaal voor hem. We gaan hem steunen. Voor de televisie Albert-Jan. Ja, zeker. Ja, we zijn er Chips, zeker... Chips zeker bij. Chips en Zeker bij, ja, bieder. Ja. En dat wordt een spannende race. Vanavond vanaf 8 uur. Hier is Jordepois. Terug op de Salfots Radio. De muziek van John Farnham en You're the Voice. Ja, nog vier minuutjes te gaan en dan is het weer tijd voor het dier van de week. Je zei al, Albert-Jan, er zitten op dit moment weinig honden meer in het asiel. Geen hond te bekennen eigenlijk daar. Nou, zeven, maar uh, van zes staat bij, we hebben een baasje gevonden. Oké, okay, dat is goed nieuws natuurlijk. Als, alleen onder Dobby en als je die foto's ziet, dat is echt een prachtige, prachtige stabij, uh, hond. Ze lijken een, ik mag het niet zeggen, een beetje op een Drentse patrijs. Maar het zijn meer van die honden die, die schapen opjagen, weet je Of bij elkaar houden. Ja ja ja, ja, ja, ja, oké. Okay. En dus... die uh, luisteren de een Dobby. Dus uh, dat uh, naar de volgende plaats. Oké, okay, nou, dat, dat gaan we zo dadelijk uh, horen inderdaad. Het uh, dier van de week, Dobby. Maar eerst nog even één uh, plaatje en daarna uh, inderdaad uh, dat... Uh, nee, niet deze. Eén uh, plaatje en dan uh, hebben we het uh, dier van de week bij uh, CFM. Op de zondagmiddag eens dus even kijken of deze wel beter gaat. Of ik deze bedoelde plaat uit 1985 probeer ik uh, tevoorschijn te toveren. Wat is het met die computer voor jou aan Ja, nee, maar dat, dat komt wel goed met de computer, denk okay. ik. Hopelijk in ieder geval. Hier is uh, Ten Sharp tot aan het uh, dier van de week. Deze Nederlandse groep T-Sharp had een uh, grote hit in de jaren 80 met uh, You. En uh, dit vond ik ook een leuk plaatje. De versie die ik heb kunnen draaien was de 12 is. Die gaat nog even zo door. Dus die kappen we maar af uit 1985, hoor je de Japanese Love Song. Het is tijd voor Dobby, het dier van de week. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben Dobby, een knappe Friese stabijman van anderhalf jaar oud. Helaas konden mijn baasjes niet meer voor mij zorgen en ben ik op zoek naar een nieuw thuis. Naar voor mij bekende mensen ben ik vriendelijk en heel aanhankelijk. Ook zoek ik steun op momenten dat het voor mij spannend is. Onbekende mensen vind ik namelijk doodeng. Ik wil niet zomaar aangeraakt of bekeken worden. Ik ga dan blaffen om ze weg te jagen... en als ze niet luisteren kan ik ook nog gaan snappen. Hier in het asiel zien ze dat als mensen mij volledig negeren... rustig gaan zitten, ik ook heel nieuwsgierig ben. Ik zoek dus een heel stabiel huishouden... met mensen die mij kunnen begeleiden en de visite goed onder appel hebben... Andere honden vind ik heel leuk, maar wel moet ik hier even aan wennen. Een stabiele andere hond of honden is een vereiste in mijn nieuwe thuis. Ik trek me hier namelijk erg aan op en kan veel van de andere honden leren. Ik zou in mijn vorige huis achter katten aanrennen, maar dit was buiten en dat is natuurlijk altijd net even wat leuker. Hier in het asiel heb ik kennis gemaakt met een hele stoere kat. Deze vond ik erg spannend. Hij kwam gewoon op mij aflopen en miauwde. Ik wilde hond graag weg. Een kat die dus net zo zelfverzekerd is, zou dus moeten kunnen. Ook moet dit gewoon goed begeleid worden door mijn baasjes, dan wel baas. Alleen thuis zijn vind ik lastig, want ik ben dat niet gewend. In mijn vorige huis was het, veel, was het, was het, was het heel gehoorig en reageerde ik overal op. Bij familie, met een andere hond, welke in mijn beste vriend was, kon ik even alleen thuis blijven tijdens een boodschap. Dan piepte en jankte ik heel af en toe in plaats van de hele tijd. Met een rustig maatje en tijd moet ik ook kunnen leren alleen te kunnen blijven. Ook ben ik best actief als ik eenmaal gewend ben. Lekker wandelen buiten vind ik heerlijk. Ik ben heel gek op aandacht en als ik je vertrouw samen denkspelletjes doen vind ik echt geweldig. Een cursus zou voor mij heel goed zijn. Ik ben op zoek naar iemand die veel geduld, liefde en kennis heeft. Iemand die mij kan helpen een stabiele hond te worden... en waar uh, al een andere hond of meerdere honden aanwezig zijn. Bent u enthousiast geworden, maar heeft u wel geduld met uh, een kennismaking... want anders uh, vind ik u een beetje eng? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers. Deze vertellen u graag meer. En waar verblijft Dobby? Dobby verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088, -811 -3420. 088 811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskernemeland.nl uh, Want ook Dobby verdient een thuis. If I had to live my life without you near me The days would only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 even een schwoel plaatje op de zondag met uh, Clin Madeiro's. For Grensverleggend. Trend for lessons. Optimaal. Zie FM. Even helemaal weg, even weg uit de corona en alle ellende. De tickets to the tropics met uh, Gerard Jolie. zou mooi zijn. Nou, wij komen niet verder dan de Coldu du Fem, uh, ben ik uh, bang voor op deze zondag Albert-Jan? Uh, nee, klopt. Ik heb dus er even op te kijken. Uh, Col du Fem in Drenthe. Ja, dat, dat wisten we al. En wat staat er verder nog Hoe nee. hoog is die? Uh, Klimcapaciteit als testen, dan kun je tegenwoordig ook heel goed in inventen terecht. Vanaf oktober 2018 is hier namelijk een splinternieuwe fietsparcours van de van Berg geopend. Een klimwalhalla voor elke sportieve fietser. Ja, nou, hoe hoog is dat ding dan? Stijgingspercentages van 10% uh, horen er ook bij. En een, uh, st een sterke afdaling. Uh, een keienstrook van 150 meter. Dus dit heeft, het parcours heeft alles uh, in zich. Voor een, uh, inderdaad, zoals het NK-wielrennen dit weekend dan vrede wordt. En uh, even kijken, hoeveel kilometer hebben ze nog te gaan? Uh, 32,4. En uh, er staat 1,01 achter, dus er rijdt er één op kop. Uh, en dat, dat is Mathieu van der Poel? En dat is van der Poel weer? Nee, geen idee. Ja, nee, nee, is van der Poel. Oké, okay. de ja, nee, helemaal goed. Dus uh, Jumbo Visma, uh, die zitten daar achter uh, in de achtervolging. Dus, uh, en die zijn nog met uh, ruimte met drie mensen vertegenwoordigd. Dus uh, die moeten er nog even hard aantrekken. Maar in ieder geval nog 32 kilometer. Ja, Mathieu van der Poel uh, op kop net uh, met Eekhoorn, maar die zit nu in de achtervolging uh, wat betreft uh, deze Col du Vam in uh, de Rente, zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar hier is nog even een lekkere gauwouwe. Charlie Rich is hier in The Most Beautiful Girl. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, what?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 alone in the cold gray dawn, and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things, now comes the heartaches at the morning brings. I know I'm wrong, and I couldn't see, I let my world slip away.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 Het was kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de dag. Ja, ik heb hem mogen uitkiezen. Hier is Steeds Als Jij Mij Aankijkt. We lopen hand in hand over het strand. We laten stappen na, daar, daar in het zand. Wij samen met z'n twee, zo heel, heel alleen...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 Voel ik mij weer smelten. En word ik betoverd door jouw lieve lach. En zeg dan, zonder iets te zeggen... Wat ik voor je voel, schat. En dat mijn hart, mijn hart maar sneller klopt. Als jij, als jij me alleen maar aankijkt. Dit, dit is ons moment. Zo met z'n twee. De maan die ons verlicht... Hoor, hoor eens de zee. De wind is onze vriend met zijn verhaal. Mijn armen om je heen, het is klare taal. Alles, alles is vol mooier als jij niet alleen bent. Blijven wij voor altijd samen? Till the end.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 Weten dat je extra goed moet zijn. Wil er ooks wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Dat wie je naast de mensen nodig. We vertellen hoe het moet. Want het... Dan uh, dit soort uh, muziek horen, uh, Albert Jan. Dan moet ik meteen aan uh, ja, een hele mooie uh, gelegenheid... Uh, waar uh, heel veel optredens plaatsvinden. Openlucht uh, optredens van, uh, in Bloemendaal. Ja, ja prachtig. prachtig. Prachtig. En ze mogen weer open en ze hebben deze komende weken, ja dat vind ik wel leuk om uh, te vertellen, hebben ze optredens van uh, Vos en Haas. <lacht> ja, dat moest ik toch even melden. Vos en Haas dus in uh, Caprera. En ook uh, Veldhuis en uh, Kemper komen nog uh, langs met zonder meer. En dat vanaf uh, donderdag 27 augustus. Klop. Dat is in uh, Caprera, uh, La, ja. Ja, openlucht uh, theater. Hartstikke mooi daar. Langzaam maar zeker komen de evenementen weer, uh, weer uh, van de grond. Gelukkig wel, wat hoor ik nou allemaal voor uh, rare geluiden, is dat van jou? Uh, ja, dat we, ja, ja, <laughs> okay. Mijn voicemail, sorry. Oh, ik denk, wat is dit nou allemaal voor verheden? dat is mijn voicemail. Oké, okay, nou, het zit er weer op, uh, Zandvoort op zondag. Uh, overigens. maar uh, voor de sportliefhebbers nog langer niet. Want uh, even snel kijken. Ja, we gaan nog, nog niet thuis. Nog huis. 22 kilometer te gaan. Ja, 22.8. 1 minuut 10 uh, voorsprong oh, voor Martje uh, van de Poel. Dus uh, dat wordt nog een... Uh, ja, ik ben erg benieuwd of ze hem uh, kunnen bijhouden. Want hij gaat wel als een razende Roeland over de kop van de van Ja, mijn... Col du, du, du ja, ja, dus dat wordt nog wat. Nee, spannende, spannende ontknoping. Die kunnen we helaas niet meer meenemen in de uitzending. Maar vanavond, vergeet het niet. Uh, allereerst, 9 uur, Champions League finale. Uh, Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Wat een affiche. Ik ga meteen naar huis, lekker aan het eten en dan uh, lekker een uh, sportavond vanavond. En uh, vergeet niet, 7 uur de voorbeschouwing op de Indy 500 met van heel... ja, v -Kai, v -Kai. de... Van Canthounds. Oh, ja, VK. VK, ja, de klink beter. Ja. De, de rookie ro ro ro ro doet er ook mee. Vanaf 7 uur de voorbeschouwing, kwart over acht start van de Indy 500, ooit gewonnen door Arie Luyendijk. En uh, wie weet wat uh, v Kai uh, vanavond uh, van kan maken. Dus sport genoeg. Dus ik, ik ga nog even langs de Chinees. En dan, uh, ja, ik ook. <laughs> <laughs> wat ga jij halen? Oh, Ik ben altijd heel simpel. Nummertje. Gewoon uh, oh, nasi goreng. Nassi goreng. Nasi goreng. Nou, dat is wel lekker. Simpel en gehouden. Een Beetje sambal erbij. En dan uh, nou, heb je geen kinderen erbij. Sambal bij. En, sambal en, uh, en sambal uh, bij. klaar voor uh, vanavond de sportavond. Dankjewel Albert-Jan weer. Ja, jij. Ja, het was ja. weer gezellig. Samvoud op zondag. We waren ja. er weer even een keertje. Volgende week zijn we er niet. Want dan zitten we in Spa-Francorchamps. Zo is het.